Radio. Eurostar Radio, en het is zondagavond 8 december 2013. Voorlopige laatste live uitzending van dit jaar, maar geen zorg. We gaan de komende weekenden in december nog wel non-stop muziek uitzenden, maar vanaf januari... De eerste zondag van januari ben ik weer live bij jullie terug. Dus vanavond tot 10 uur en geen seconde later. Dus je kan bellen, skypen, op de chat, afijn. Ah, Dit is Eurostar Radio. www.eurostarradio.nl. Dat was uh, Sound of Jack met de radioeditie van The Sound of Jack. Ja, dat is de titel, hetzelfde als de naam van de band. Ja, laatste raadjes, vandaag is het uh, 8 december de sterfdag van John Lennon. Helaas mag ik niks van hem draaien, omdat we geen licentie ervoor hebben. Maar goed, we gaan verder met Pearl Mantle, met Remember Me. Schaartjes. Dat was uh, Parliamental met Remember Me. Het is vandaag zondag 8 december 2013. Het is nu 17 minuten over 8. Je luister naar het Bel en Chat programma van DJ Jaap. De laatste van dit jaar. We gaan nog wel elk weekend uitzenden, maar alleen non-stop muziek. En vanaf de eerste zondag van januari 2014. Dan... Komen we weer terug met dit live programma? Dus geen zorg. Het uh, is een persoonlijke reden dat ik er tijdelijk uh, mee stop om live uitzendingen te maken. Maar uh, Eurostar Radio blijft in de lucht. En ik kom uh, na deze uitzending in januari weer terug. Oké. Okay. Mensen, uh, geen nood. Het gaat niet zo goed met me. Maar uh, geen zorgen. Er is uh, niks aan de hand. Dus uh, goed. Het volgende programma, of het volgende liedje moet ik eigenlijk zeggen. is secular. Wiesel met de uh, Transstation. Eurostar Radio. Dat klinkt naar meer. Stellen. Dit nummer van Secular Wheels Law met Trend Station wordt meteen de begintune van Midweek Express op Pharma Radio, waar ik ook uh, voor uitzend elke woensdagavond, mits er iemand anders tussen zit, want het is een open podium van Nelly ten Napel op haar website, Pharma Radio, elke woensdagavond. Maar het kan ook zijn dat iemand anders uh, uh, uitzendt. Dus, uh, maar in ieder geval probeer ik ook op de zaterdagavonden uit te zenden op Fama Radio. Uh, na Jacco om 11 uh, uur s avonds elke zaterdag. En dan heet het Weekend Express. En dan beginnen we ook met dit liedje. Dus dat weten jullie alvast. Het is de begintune van mijn een programma op Fama Radio. Waar ik dus zo nu en dan ook op uitzend. Oké, okay, maar dat gaat pas allemaal officieel pas uh, in werking in uh, medio januari. Ik heb uh, zaterdagavond uh, nog een proefuitzending gedaan van nog geen uur. En uh, ja, ik moet wel zeggen dat geluidskwaliteit niet zo erg optimaal was. Heel anders als uh, op het station van Eurostar Radio. Maar dat heeft weer uh, technische reden, dus uh, geen nood. Uh, in januari kom ik weer terug live. We blijven nog wel gewoon elk weekend uitzenden... maar dan met enkel en alleen non-stop muziek... en zo nu dan een herhaling. Ik ga nog wel een complicatie maken... van uh, de uitzendingen van het afgelopen jaar. Korte fragmenten van radio-uitzendingen... die ik live heb gedaan met medeluisteraars. Met, uh, ja, ik bedoel, uh, daar ga ik een compilatie van maken... en dat wil ik dan uitzenden op oudjaarsavond... Op Eurostar Radio op Oudjaarsavond. En ik wil het ook nog een keertje uitzenden op Fama Radio tegelijkertijd. Dus op Fama Radio wordt het dan live. Uh, met commentaar erbij. Uh, eventueel met gasten via Skype. Dus 31 december op Fama Radio. En ik meen dat dat valt. Ik dacht op een Door de Dag. Dan moet ik even op de kalender even kijken. En dat wordt? Uh, even kijken hoor. Even kijken. En wat wordt op een door de weekse dag? Dat wordt op een? We kijken. Op een dinsdag. Dinsdag. Oké, okay, dat wordt op een dinsdag. Maar dat gaat worden waarschijnlijk uh, de vroege avond de vroege avond vanaf een uurtje of zeven tot een uurtje of negen, ja van zeven tot negen uur, twee uur lang en misschien dat het daarna overneemt of Nelly, uh, maar ik ga in ieder geval op Eurosaradia uh, op gewoon door en draai gewoon non-stop muziek en af en toe zal ik wel wat commentaar doorheen geven, want ik heb natuurlijk ook nog uh, een... Uh, een partner in huis, met wie ik ook rekening moet Dus ik kan hem natuurlijk niet constant achter een microfoon blijven hangen. Uh, ja, ik moest even hoesten. Ja, ik heb griep. Ik weet het, ik ben niet erg uh, lekker op dit moment. Dus. Oké, okay, goed. Ja. <tie> ik hoor binnenkort ook nog uh, ja, uh, geopereerd. Uh. Ik heb een abscess... Op mijn uh, wang zitten. Of in mijn wang. Bij mijn jeukbeen dus. Ik word binnenkort ook nog geopereerd. Dus vandaar dat het niet zo goed met me gaat. En ik ook even een beetje rust wil nemen. Nou, als het zover het allemaal lukt en gaat. Oké okay, luisteraartjes. Uh, we gaan weer verder. De is, uh, Ja. ontsteking. Uh, ergens uh, in mijn gezicht. Dus... Uh, Oké, okay, verder niks aan de hand. We gaan nou eens wat keltische muziek draaien, wat rustiger. En dat is uh, Appalachian Celtic Consort met Belidus Monset. <middels> Het waren hele korte liedjes, heel vervelend. Had ik ook niet opgerijken, maar dit liedje duurt ruim drie minuten. Het heet Miscovered Mountain of Home', ook van Appalachian Celtic Consort. Was, uh, Appalachian Celtic Consort met uh, Mistcovered Mountains of Home. Oké, okay, daarvoor waren we ook nog wat liedjes uh, van dezelfde band, maar die uh, waren heel erg kort. Ja, dat uh, had ik niet voorzien, maar oké. Okay. Volgende nummer is van Eleni Mandel met Moonglow Lamblow. Moonglow. Lamp blow All I need Is a rainbow And true love Just like sugar In my coffee All I need is a sweet dream And true love Just like honey In my tea The sky says goodbye blue yawning to the west windows are shining the sun goes down fighting Is a gold goldmine And true love Just like sugar In my coffee The sky says goodbye With a wink of an eye Bright blue to the west. Windows are shining, the sun goes down fighting, and the houses on the hill are getting undried. Koffie, koffie, koffie, Ja, dat was Annie uh, Mandel met Moonblow, Lendblow. En het volgende nummer is zo'n Black Dwight Pickles met Ebenezer. En het sluit mooi aan op de kerstdagen. Hij heet wel die gierige Ebenezer, weet je wel. Was dat niet van al dit ver twist of zo? So? Liedje doet mij denken aan de goudmijnen in Amerika, weet je, Noord-Amerika. Zo'n 100 jaar geleden. 150 tot 100 jaar geleden. En eh, ja, dan zie je al die Cowboys allemaal dansen. veel muziek en dat soort dingen. Ja. ja, het is niet echt mijn muziek, maar goed, oké. Okay. Ja, je wordt er wel vrolijk van, oké. Okay. Maar goed. We hebben nog een liedje en dat. Uh, een beetje in de stijl van de jaren 60 hè. De Beatles, de Kings, de uh, Stones, noem maar op. En dan een band die een beetje retro muziek maakt. En die heet uh, Alla la Less. Met uh, Don't You Forget It. <middels> Beatmuziek, ja, maar dan van deze tijd. Gebaseerd op de jaren 60. Dat was Alla Les met Don't You Forget It. En nu terug naar de 21ste eeuw. Dr. Shark met Dr. Buck. Make a bickle like a bickle ah. like a look. Der Kriminalpolizei. Und Harry Klein stemm op auf Achsen sein. Ja jetzt kommt der en Harry Klein wer es auch ist der Täter geht im Knast hinein Ja Das superding, das leider Ding Das ging kein weiter gehen weil der Sieg unendlich klein ständig auf Achse sein Das war das super Ding Das war das super Ding Das war das super Ding Das war das super Ding Das war das die Zeit der nicht weitergehen weil Leid klein Kürzein, Kürzein, Kürzein. ständig auf Achsen sein Ja das war der en und Harry klein. Harry klein Mensch das war lange her die Zeit wird nicht mehr sein Ja das war Derek. Harry Klein, der Samstagabend, der verlor zijn ganzer Schein. Als ze zich bedroht fühlen, wenn ze zich gefährdet fühlen, dan rufen ze ons ganz einfach aan. Ja, meneer Derek, doe je SS, pak maar uit hoor. Ah, heerlijk die foute muziek, hè? Nou, nog eentje van Dr. Sjaak met Licht Mich An Arsch. Kan je I say the future is ours! If you can count! Can you dig it? Can you dig it? Man. Oh, my God. De titel hoef ik niet te noemen, maar eh, het is van Dr. Sjaak, een stuk of vier, liedjes hebben we gedraaid. En nu is het tijd voor metalmuziek met Black Alex, Wicked. Black Alex met, uh, met Wicked eh, Prachtig nummer, maar instrumentaal Rocknummer nummer Kai en Kai en Snoei Ja, er zijn zelfs nummers die nog harder klinken. Maar goed, de volgende dat is uh, het laatste van dit uur. En uh, Na negen uur gaan we nog verder. Hier is uh, Antares met Still Fighting. but it's good for your hair.